11 uur Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. In Londen is morgenavond een herdenking voor de aanslag bij London Bridge en Borough Market. Het begint om 6 uur in een park in de buurt van de London Bridge. De herdenking is georganiseerd door de burgemeester van Londen. Op dinsdag wordt in Groot-Brittannië een minuut stilte gehouden en hangen de vlaggen half stok. Bij de aanslag vielen 7 doden en 48 gewonden, van wie er 21 slecht aan toe zijn. De drie daders zijn doodgeschoten door de politie. Die daarbij zeker 50 kogels afvuurde. Bij huiszoekingen in Oost-Londen zijn inmiddels 14 verdachten opgepakt. die mogelijk betrokken waren bij de aanslag. In Manchester is het benefietconcert gehouden. voor de slachtoffers van de zelfmoordaanslag in die stad. bijna twee weken geleden. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. Dat gebeurde aan het eind van een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande. Zij trad vanavond ook weer op, net als Robbie Williams, Take That, Justin Bieber en Coldplay. In de Waalhaven in Rotterdam woedt brand bij afvalverwerker van Gansenwinkel. Een stortplaats voor huisraad staat een lichter laaien. Vanwege de rookontwikkeling wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Het Nederlands elftal heeft met ruime cijfers de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust gewonnen. In de Rotterdamse kijf werd het 5-0. Verdediger Veldman scoorde twee keer, de andere goals waren van Robbe, Klaassen en Jansen. Wesley Sneijder viel in en evenaarde daarmee Edwin van der Sar als record international. Hij kwam voor de 130ste keer in actie voor Oranje. Vrijdag speelt Nederland de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. Het weer vanavond en vannacht droog bij minima tussen 8 en 11 graden. Morgen periode met zon, maar later vooral in het westen noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Dinsdag is het buiig met veel wind, dan niet warmer dan 16 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur.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 The music needs me right outside the airport door. My mind fills with all the guapo sunlight. I'm the silent plantation, slums, or tales and more. Oh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no en el arimas. Oh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no en el de la vida es calma y yo no en el haré más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 Amigo mío, bésame, amigo mío, llévame, amigo mío, invítame, amigo mío, cómprame mis cosas, amigo me, bésame, amigo breng llévame, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, vriend, breng me, mijn vriend, breng llévame mijn vriend, breng me, mijn vriend, breng me, de la vida es calma yo no anhelaré más sobre la vida es calma, yo no anhelare más.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 I see you say.